7 uur, het NOS-journaal, Door Megens. Libische leider Gaddafi ontkent dat hij het land is ontvlucht. Tientallen doden bij aardbeving in Nieuw-Zeeland... en Iraanse oorlogsschepen varen Suezkanaal binnen. De Libische kolonel Gaddafi is in Tripoli en niet in het buitenland. Dat zei hij zelf in een kort interview op de Libische staatstelevisie. Gaddafi was te zien leunend uit een auto onder een paraplu. Hij sprak geruchten tegen dat hij naar Venezuela is gevlucht. en riep op niet te geloven wat er wordt gezegd op tv-zenders die van zwerfhonden zijn. Een groep Libische legerofficieren riep vannacht alle militairen op zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten. Ze vroegen alle militairen mee te doen aan een mars naar Tripoli. Bij de volksopstand in Libië zijn gisteren veel doden gevallen. Volgens betogers zijn in Tripoli alleen al 250 mensen omgekomen toen straaljagers, helikopters en tanks het vuur openden. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen om te praten over de crisis in Libië. VN-chef Ban Ki-moon heeft gebeld met Gaddafi... en hem dringend verzocht het geweld te stoppen. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren. Maar dat gaat niet makkelijk. Een Turks vliegtuig dat op weg was naar Libië moest rechtsomkeerd maken... omdat de verkeerstoren op het vliegveld was verlaten. Nederland wil vandaag een vliegtuig naar Tripoli sturen... om zo'n 100 Nederlanders te evacueren... De PvdA wil woensdag spoedoverleg met minister Rosenthal over Libië. Een aardbeving bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch... heeft aan minstens 65 mensen het leven gekost. Dat heeft premier Ki gezegd. De beving had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. De schade in de op één na grootste stad van Nieuw-Zeeland is enorm. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn brandjes uitgebroken. 80 procent van de stad zit zonder stroom. De kathedraal van Christchurch is deels ingestort. Gevreesd wordt dat er mensen onder het puin liggen. Ook zijn twee bussen bedolven onder het puin van instortende gebouwen. De burgemeester van de stad heeft een noodtoestand uitgeroepen. En premier key is op weg naar het rampgebied. Christchurch is na de beving ook getroffen door een serie naschokken. De schade is groter dan bij de aardbeving van september vorig jaar. Toen werd de stad op het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland getroffen... door een zwaardere beving van 7,1%.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 Hij zegt geen spijt te hebben van zijn uitlatingen... maar vindt het wel jammer dat het geruis heeft veroorzaakt. PVV-leider Wilders zei dat hij nog nooit iemand heeft gecensureerd, Laat staan de koningin. Justitie in Egypte vervolgt twee oud-ministers... voor misbruik van overheidsgeld en zelfverrijking. zijn de oud-minister van Binnenlandse Zaken en die van Toerisme. Tijdens de protesten in Egypte eisten betogers... dat machthebbers van het regime terecht zouden staan... voor fraude en corruptie. De legerleiding, die nu tijdelijk de macht heeft in Egypte, lijkt die eis nu in te willigen. Gisteren vroeg justitie in Egypte ook om de bevriezing van de tegoeden van oud-president Mubarak. Dat kan erop wijzen dat ook hij wordt vervolgd. Met enkele dagen vertraging zijn twee Iraanse oorlogsschepen begonnen aan de omstreden vaart door het Suezkanaal richting Syrië. Het gaat om een fregat en een bevoorradingsschip.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 Gutenberg werd vorige week beschuldigd van plagiaat in zijn proefschrift. Eerst sprak de minister de beschuldiging tegen... maar na overleg met bondskanselier Merkel... besloot hij zijn titel niet meer te voeren. Minister Gutenberg zei bij een bijeenkomst van zijn partij... dat hij zijn eigen werk opnieuw had gelezen... en tot de conclusie was gekomen... dat hij het overzicht over zijn bronnen was kwijtgeraakt. Het het is helder, het vriest overal... Overdag droog en zonnig. wordt zo'n 3 graden in het zuiden. In het noordoosten blijft het licht vriezen. Door de matige oostenwind voelt het erg koud aan. Morgen regen en in het oosten kans op wat sneeuw. ANWB-verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A12, Den Haag richting Utrecht... tussen Gouda en Woerden staat een file van 8 kilometer. De linker rijstrook is daarom dicht. En op de A28, Zwolle richting Amersfoort... tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort staat 5 kilometer file.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 Maak een afspraak op rabobank.nl slash groothandel. Rabobank, een bank met ideeën. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. Hij heeft ongeveer 20 seconden de tijd genomen... om te vertellen dat hij nog steeds in Libië is. Kolonel Gaddafi... Om hem heen nemen steeds meer mensen afstand, waaronder libische topdiplomaten en officieren. Straks het laatste nieuws. Eerst naar de dodelijke aardbeving in Nieuw-Zeeland. Vooral het zuidereiland van Nieuw-Zeeland is getroffen en dan vooral Christchurch, tweede stad van Nieuw-Zeeland. Jan Kuhlhein zat in haar huis in Christchurch naar de televisie te kijken, toen ze zich vervolgens rotschok. Well, I was sitting in my lounge on my lazy boy watching my favourite program, Emmerdale. En het huis house te to En ik ben nog absolutely absoluut terrified. Het was awful. Het was het meest frightening ding dat ik ever experienced. Het is In de kustplaats Sander, vlakbij Christchurch, is een gebouw verpletterd door een groot rotsblok, vertelt deze YouTube-gebruiker. Het is een live earthquake. Je kunt zien de vloer tremelen. En de. Rocks are falling down in Sumner, just outside Christchurch. Um, this giant rock has just fallen on the RSA building, and uh, you can see it's crushed the the building there, and the and the cars. In contact met onze correspondent Robert Portier. Uh, Robert, grote schade, grote schrik, zware aardbeving. Wat weet jij over de slachtoffers? Nou, Dodental staat op dit moment op 65 slachtoffers. De verwachting is wel dat dat uh, aantal nog fors gaat uh, oplopen. Op dit moment wordt uh, naasten gezocht eigenlijk naar al die mensen die vastzitten in gebouwen die zijn ingestort. En uh, de avond valt op dit moment in in Christchurch, het zal niet zo heel erg lang meer licht zijn. En dat betekent ook dat uh, de hulpverleners het moeilijker gaan krijgen. Uh, ze zullen uiteraard de hele nacht doorwerken. Maar uh, ja, het, is, het, het wordt een moeilijk verhaal op dit moment. Nou, je hoort, maar zoals zei het al, grote schrik hè, bij de mensen die we net hebben laten horen. Hoe is de situatie in de stad nu? Ja, het is natuurlijk geen wonder dat die mensen zo geschrokken zijn. Uh, ze waren natuurlijk wel gewend aan aardbevingen in dat gebied. Uh, maar zo'n grote als deze maken ze niet vaak mee. 4 september was de laatste keer... Maar dit keer was het epicentrum dichter bij de stad en uh, dichter aan het oppervlak, waardoor de schade ernstiger is. Nou, op dit moment zie je dat terug in het centrum. Gebouwen zijn ingestort, er is geen stroom, water is afgesloten, de telefoon doet het niet. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die het heel erg moeilijk maken uh, om uh, een goed zicht te krijgen op hoe het precies eraan toe gaat op dit moment in die stad. Um, wat ook heel erg lastig is, zijn de naschokken. Er zijn inmiddels al meer dan 25 geweest. Uh, die maken het natuurlijk lastig voor die mensen die nu nog vastzitten in die gebouwen. Maar uh, maken het ook heel erg lastig voor de hulpverleners, die natuurlijk extra voorzichtig moeten zijn en daardoor langzamer zijn. Uh, in ieder geval om zichzelf zo ja, veel mogelijk uh, uh, veiligheid te creëren en om ervoor te zorgen dat ze aan het werk kunnen blijven. Uh, zet op dit moment het leger het centrum af en zorgen ze ervoor dat iedereen die hier niet thuis hoort, dat die uh, weggaat. Deze earthquake heeft damage uh, and... You'll all be aware of reports uh, flowing in of serious injuries and loss of life. The Mayor of Christchurch, Bob Parker, has declared a state of emergency in Christchurch. Uh, police are now working with the Defence Forces, who have um, extra, re extra resources there just by coincidence, uh, to work on evacuating central Christchurch and uh, providing a security cordon around the centre of the city. Ja, hulpverleners zijn dus druk bezig, wordt uh, geëvacueerd, worden ook nog mensen uh, van en uit gebouwen gehaald. Uh, Robert, je zei het al, ze zijn wel gewend aan aardbevingen, het komt vaker voor. Dit is wel een zware en ook een hele serie, u moet maar even op internet kijken, Christchurch Quake Map. Kunt u het zien, het is een hele serie aan aardbevingen vlak achter elkaar. Uh, ik neem aan, uh, Robert, dat mensen daar heel bang zijn. Zullen ze vannacht wel thuis durven slapen? Nou, ik denk dat de meeste mensen uh, hun spulletjes pakken en zo snel mogelijk weg willen zijn... Ik sprak zelf bijvoorbeeld een Nederlandse die in dat gebied woont... in Sanne waar dat gebouw is verpletterd door die rotsblokken. Um, zij sliep, uh, zoals zoveel mensen in Christchurch... sinds die aardbeving van 4 september, niet lekker meer. Bij elk trillinkje, en dat zijn er nogal wat in dat gebied... word je toch wakker en dan ben je toch bang dat het de volgende grote klapper is. Nou, nu is het uh, dan zover. Die is nog ernstiger dan de vorige keer. Ja, veel mensen uh, zullen op zijn van de zenuwen, zullen een beetje rust willen hebben... De vorige keer waren de campings overvol na de aardbeving, waren familieleden uh, werden voortdurend opgezocht en ook tot heel lang na die aardbeving. Nou, ik verwacht eerlijk gezegd dat ook nu heel veel mensen liever even buiten de stad willen zijn. Robert Portier over de aardbeving in Nieuw-Zeeland. 12 minuten over zeven, zoals beloofd. Wij gaan door naar Libië. Nog steeds zijn er. Uh... Hevige gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens berichten is zelfs de luchtmacht ingezet tegen opstandelingen, tegen het volk. Maar het is nog steeds moeilijk om een goed beeld te krijgen van wat er gebeurt. We zijn vooral afhankelijk van sociale media eigenlijk. Journalisten hebben weinig tot geen mogelijkheden om vanuit Libië te berichten. Op internet verschijnen filmpjes van de demonstranten. Kolonel Gaddafi was sinds vrijdag nergens meer gezien. Hij zou gisteravond een toespraak houden... maar het bleef bij een nogal bizarre en korte verklaring. Om half twee vannacht op de Libische staatstelevisie. Geleund vanuit een auto met een paraplu tegen de regen... zei hij dat hij in Tripoli is en niet in Venezuela. Journalisten die dat nieuws verspreiden noemden die zwerfhonden. Ja, ja. Wat is ik ben erbij, hier... omdat ik het overal kan spreken met de mensen... En Gaddafi wilde eigenlijk naar de jongeren op het Groene Plein... in het centrum van de stad, maar dat ging niet door, zegt hij, omdat het regent. Nou, hm, houdt hij niet van. Zijn leger blijft intussen keihard geweld gebruiken tegen de demonstranten. Is te horen op een ander filmpje van internet. Allahu Akbar! Allahu Akbar, het gewelddadig ingrijpen wordt inmiddels wereldwijd veroordeeld. Gaddafi lijkt zich er weinig van aan te trekken. We gaan erover praten met onze Midden-Oosten-correspondent Nicole Lefevers. Hij is in Jordanië. Nicole, wat weet jij over de situatie op het ogenblik in de Libische hoofdstad Tripoli? Nou, het schijnt op dit moment rustig te zijn op straat, net als de afgelopen dagen. De demonstraties die vinden wat later op de, dagen, de, de dag plaats en dan daarna volgen de botsingen. Nou, die waren vannacht ook weer erg heftig Regent het heel hard. De meeste mensen die zijn naar huis gegaan en de enigen die op straat te horen zijn, zijn wat uh, wagentjes met daarin aanhangers van Gaddafi die de mensen oproepen om uh, vooral binnen te blijven. Wat moeten we nou van die verklaring van 20 seconden van Gaddafi maken, Nicole? Waarin hij zegt dat uh, hij nog steeds in Libië zit... en iedereen die het tegendeel beweert uh, zwervonden zijn. Nou ja, als, als er niet zoveel dood waren gevallen. Als de situatie niet zo ernstig was. was het een hilarische verklaring geweest. Absurd. Um, als hij denkt hiermee nog enige. een deel van de mensen aan zijn kant te krijgen. dan uh, is dat een verloren zaak, denk ik. Want dit getuigt natuurlijk van bijzonder weinig respect. waar er zoveel slachtoffers zijn gevallen. Uh, om dit soort woorden te gebruiken. Hij wilde wel graag naar de, naar, de, naar de jongeren op het Groene Plein. Maar ja, het regende. Dat is wel weer mooi. Maar. Uh, uh, ja, en hij is niet in Venezuela. Het is, het is een, een, een bizarre verklaring. Eigenlijk wel in lijn van wat we kennen van kolonel uh, van, uh, Gaddafi. Maar wat, uh, als dit het bewijs ook moet leveren dat hij een eigen land is... nou ja, wat moeten we ervoor vinden? Kun jij inschatten of hij samen met zijn familie en zijn stam... het nog wel voor het zeggen hebben in Libië? Nou, het, het begint wel steeds verder af te komen. Hè. De internationale uh, veroordelingen die nemen natuurlijk maar toe... Uh, ambassadeurs, de een na de ander, die, uh, die zet, legt zijn functie neer. Nu was er de, de man uit uh, Maleisië erbij gekomen. De delegatie van Libië bij de VN die heeft gevraagd: zouden we uh, wie kan in, in godsnaam de wereld ingrijpen? Want kijk wat er gebeurt met het, het Libische volk. Uh, het neemt maar toe. En nu zijn er ook nog een aantal legerofficieren geweest. Het is onduidelijk of het echt om een grote groep gaat. Maar uh, uh, in ieder geval twee mannen hebben zich uitgesproken en gezegd tegen de collega's. Alsjeblieft, help het volk beschermen en uh, neem afstand van Gaddafi. Nou, Hoe groot de steun is binnen zijn eigen groep? Uh, eerder werd verwacht dat zijn eigen stam toch wel aan zijn kant mee zou vechten tegen de demonstranten. Maar ook daar schijnen barsten in te komen. Dus de steun voor Gaddafi borrelt steeds verder af. Maar het geweld is nog zeker niet afgelopen. Midden-Oosten-correspondent Nicole Lefevre. En straks staan we met oud-burgemeester van Amsterdam, Jopko Kohen... stil bij het overlijden van zijn voormalig hoofdcommissaris, Jelle Kuiper. Eerst naar de verkeersinformatie, Erwin de Hart. Hoe is het op de weg, Erwin? Rustig. Op, uh, op dit moment zijn er zes meldingen met een totale lengte van uh, 26 kilometer. Dat komt door de voorjaarsvakantie in het noorden en het midden van het land. Ochtendspits is daarom minder druk dan gebruikelijk. Veel mensen zijn dus vrij. A12 Den Haag richting Utrecht. Er staat wel een file door een ongeluk. Uh, tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer. De weg is wel weer vrij. A28 Zwolle Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort. Daar staat 4 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van vier jaar geleden was de SP uiteindelijk de grote verliezer. De partij deed het wel goed bij de kiezers, maar het lukte nergens om in het college van gedeputeerde staten te komen. En dat moet deze keer maar eens anders, vinden ze bij de SP. In Limburg, Noord-Brabant en Gelderland geeft de partij zichzelf een goede kans. Maar hoe verleid je andere partijen om deze keer wel met de SP samen te gaan werken? Politiek verslaggever Hans Andringa spreekt erover met Erik van Kaathoven, lijsttrekker van de SP in Gelderland. Toen u in 2007 in de Staten van Gelderland kwam, gebeurde er iets bijzonders. Ja, we hadden de eerste Statenvergadering en uh, er was een motie over uitbreiding van een vliegveld aan de, aan de overkant van de grenzen bij Duitsland. En uh, wij hebben daar een motie over ingediend die uh, is aangenomen. Na de vergadering kwam uh, iemand van de Griffin ons toe van nou dat is de afgelopen vier jaar uh, nauwelijks dat niet gebeurd dat een SP-motie uh, wordt aangenomen werd er weinig geïnvesteerd in uh, onderlinge verhouding. Je moet achteraf uh, na een vergadering, ook al heb je een stevig roffertje gevochten... moet je gewoon een piltje kunnen drinken in de kroeg. Dat was niet zo? Die stijl die was er nog niet. Die is er de afgelopen vier jaar wel heel nadrukkelijk gekomen. Er zijn de afgelopen vier jaar ook moties met de VVD ingediend. Soms zelfs met CDA. Daar is echt flink vooruitgang geboekt. Zegt u in wezen de SP heeft bewust geïnvesteerd in het verbeteren van de persoonlijke contacten? Ja, dat hebben we gedaan, zeker in Gelderland. Um, toen ik fractievoorzitter werd, na een jaar... Uh, toen heb ik uh, alle fractievoorzitters één voor één eens gewoon in de kroeg uitgenodigd. Even nader kennis maken. Wie ben jij? Wie ben ik? Uh, hoe kunnen we samenwerken? Maar ook bijvoorbeeld uh, aan het eind van het jaar... dan is er wel eens uh, na een lange staatsvergadering is er nog een kerstdiner. Ja, dan kun je zeggen van uh, dat doen we niet. Ja, daar horen wij niet zo bij... Dat zei de SP zelf of zijn de andere partijen dan? Nee, dat, dat zei de SP uh, zelf. Uh, uh, zeker in het langer verleden was dat gewoon zo. Uh, uh, wij en zij was het heel erg nadrukkelijk. En dat is het soms inhoudelijk nog steeds wel. Maar aan de andere kant kunnen we wel uh, goed met elkaar omgaan. Dus tegenwoordig zit de SP braaf aan het kerstdiner? Uh, nou, niet al mijn genoten, maar uh, ik ben er bijvoorbeeld wel geweest. Ja, het was heel gezellig. Het beviel. Je moet gewoon bepaalde dingen moet je gewoon zijn, uh, anders dan wordt de afstand uh, te groot. Beschrijft u nu het proces dat als je aardig tegen je politieke tegenstanders doet... dat dat niet per se betekent dat je je principes overboord gooit? Ja, de, ik denk dat dat een heel goede omschrijving is. En We hebben de afgelopen vier jaar ook regelmatig behoorlijk harde uh, dobbeltjes gevochten. Bijvoorbeeld rondom de verkoop van Nuon, waar wij echt fel op tegen waren. Flinke debatten over gevoerd... Maar ja, dit wil niet zeggen dat je over een ander punt elkaar weer gewoon moet kunnen vinden. We hebben bijvoorbeeld een unanieme motie uh, voor dubbelsporen in de Achterhoek uh, erdoor gekregen. En dan zijn we in eerste instantie samen met de VVD gekomen, nota bene. Nota bene met de VVD? Ja, dat is toch, uh, zeker ook als je het landelijk uh, bekijkt, is dat een partij die heel ver van ons afstaat. Als, je de, als die kansen er liggen, moet je die grijpen en dan moet er niks meer in de weg staan. Dat vind ik belangrijk. Waar moet dit toe leiden? Nou, de SP moet uh, gaan besturen in een aantal provincies en uh, wat mij betreft zeker in Gelderland. En met wie zou dat kunnen? Want uh, er liggen nog wel wat pijnlijke rekeningen uit het verleden. Ja, de PvdA was zelfs voor de verkiezingen ongeveer al klaar uh, met ons, bijna. Ze hebben niet 100% uitgesloten, maar wel voor 99%. Uh, procent. En het CDA die werd de grootste partij en die zei... ja, jullie mogen kunnen mogen meekomen praten... maar dan moet je wel accepteren dat er 0,0 gaat veranderen. Ja, daar is natuurlijk geen enkele zichzelf respecterende partij voor opgericht. Nu heeft hij ook met de fractievoorzitters van het CDA... en de Partij van de Arbeiders dus lekker in de kroeg wat bij zitten praten. Gaat dat wat opleveren, denkt u? Um, het levert in ieder geval op dat als we aan het eind van de rit uh, straks na de verkiezingen, na de onderhandelingen zeggen van uh, de SP zit niet in het college. Dat dat alleen maar op basis van inhoud, op basis van dat je er gewoon niet met elkaar uit kunt komen of, of dat zij met andere partijen er beter uit kunnen komen. Maar dat het op basis van inhoud gaat en dat, het niet, dat we niet bij voorbaat al buitenspel gezet worden. En hoe het ook afloopt, aan het eind van het jaar toch weer met z'n allen naar het kerstdiner. Ja, dat sowieso. En wij gaan van de provincie Gelderland door naar die uh, van uh, Noord-Holland, naar het college daar. Want, um, Joris, dat is natuurlijk een interessante kwestie. Hè? Er wordt samengewerkt tussen VVD, CDA en P van de A. Jij bent met een P van de A gedeputeerde aan het ontbijten, Sascha Bacherman. Um, hoe verkoopt zij nu de boodschap dat er eigenlijk um, van die collegepartijen niks deugt? Want dat moet je toch zeggen, hè? die verkiezingstijd? Ja, dat is, dat is, dat is, dat is moe moeilijk om dat te, dan te verkopen. Uh, misschien moet je dan wel eerst een bakje yoghurt met, met kiwi eten om, uh, om een beetje op kracht te komen. Een glaasje water drinken. Um, zal het eerste zijn om de SP er ook weer uit, uh, uit te gooien, net als, uh, als, als, bij de, als de vorige keer? Nee, uh, ook de vorige keer hebben wij de SP uh, er niet uit uh, gegooid. Uh, wij waren niet uh, de leider in dit, uh, in dit college. Het was de VVD als grootste partij. Ja, die VVD, daar zijn jullie uiteindelijk wel mee gaan samenwerken... met het CDA erbij en GroenLinks. En nu moeten jullie zeggen, VVD, jullie zijn stom. En dan kom je ook nog met de campagne, het moet eerlijker. En het ging allemaal al zo eerlijk hier in, in de provincie Noord-Holland... maar het moet toch eerlijker. Hoe kun je nou campagne voeren tegen je vrienden? Ja, dat, dat, kijk, dat is natuurlijk altijd in de politiek. Uh, je werkt met elkaar samen en het volgende moment... rond de verkiezingen bestrijd je elkaar. En, uh, dat ja, ook... maar dit is wel extremer. Dit is en, en, en ingewikkelder uit te leggen ook. Ja, nou ja, kijk, dat, dat, ik snap inderdaad dat het, dat het altijd wel lastig is om, om uit te leggen. Maar dat geldt nogmaals voor alle uh, verkiezingen, uh, campagnes... dat uh, je elkaar bestrijdt en het volgende moment moet je weer met elkaar gaan, uh, gaan samenwerken... En, um, we hebben in, in de campagne in Noord-Holland... bestrijden we elkaar natuurlijk ook wel op het landelijke. Op landelijke thema's heb je het ook met elkaar over. Inderdaad, ons logo, onze uitspraak, het moet eerlijker. Dat is ook wel wat je richting CDA en VVD-collega's zegt. Maar op het niveau van de provincie... hebben we het toch over hele andere onderwerpen ook. Maar het geeft ook aan dat jullie ook niet eerlijk zijn. Jullie moeten ook eerlijker als Partij van de Arbeid hier in Noord-Holland. Dat maakt zo'n rare slogan. Ja, daar, daar is voor gekozen uh, voor deze slogan, uh, het moet uh, eerlijker. Maar het, het, kijk, het, het gaat met name om de keuze die het kabinet nu gemaakt heeft. En daarin uh, moet het echt wel eerlijker. Er worden echt. echt... En daarmee maar dan... moet je dan dus echt losen, campagne voeren ja. tegen de Liberalen en de Christen Democraten. Waar je uh, straks na 2 maart weer fijn mee gaat, uh, gaat samenwerken. Ja, maar dat is in, in principe elke campagne is dat zo. Um, wij vinden gewoon dat het eerlijker moet en uh, dat we daarmee ook uh, duidelijk moeten maken richting het kabinet dat het anders moet en dat het eerlijker moet. En wij proberen dan natuurlijk uh, de VVD en CDA-colleges in de provincie ook enigszins in mee te krijgen. Altijd al gedeputeerde willen worden? Nee, eigenlijk niet. Ik, uh... Het is u overkomen. <laughs> ja, het klinkt zo raar, hè? Nee, ik, euh, ja, toen ik statenlid euh, werd, euh, is ook niet iets wat ik altijd heb willen worden. Ik ben wel altijd euh, politiek actief geweest. En omdat ik bij euh, de gemeente Texel werkte euh, en daar woonde, euh, kon ik nooit raadslid worden. En toen was eigenlijk de provincie een logische stap. En van daaruit euh, ben ik euh, naar het gedeputeerderschap gerold in feite. En dat is leuker dan wethouder zijn in de gemeente waar je veel concreter met dingen bezig bent? Ik ben nooit wethouder geweest, dus dat kan ik eerlijk gezegd niet, uh, niet zeggen. Uh, ik ken genoeg steden waarvan ik denk van, dat het heel leuk zou zijn... om daar wethouder te zijn. Maar wat ik zo leuk vind aan de provincie... is dat het, het een uh, heel groot gebied bestrijkt. En het noorden van de provincie uh, met uh, zijn charmante dorpjes... en het zuiden van de provincie met de stad Amsterdam. De veelzijdigheid die erin zit. En veelzijdigheid in het werk. Uw werk uh, waar cultuur en jeugdbeleid uh, en wonen uh, samenkomen... We zullen dat het straks eens... Uh naar buiten gaan en dan door de stad Haarlem, waar u woont, uh, gaan lopen... en het over al die dingen uh, ook nog gaan hebben. De yoghurt nog, hè? Joris van de Kerkhof in Noord-Holland. We blijven daar ook, trouwens. Ja. Jelle Kuiper, de oud-korpschef van Amsterdam, is gisteren overleden op 66-jarige leeftijd. Kuiper kreeg bekendheid binnen het Amsterdamse korps door zijn aanpak van corruptie... op Bureau Warmoestraat midden in de Rosse Buurt. Korpschef Erik Noordholt zag in hem toen een opvolger. Uiteindelijk gaf Kuiper van 1997 tot 2004 leiding aan het Amsterdamse politiekorps. En Vanaf 2001 kreeg hij toen te maken met de burgemeester, Job Cohen. Meneer Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. Kon u goed met hem? Ja, prima. Wat had u genoeg verstand van politie? Ja, had. vond hij, hij dat? Had er, hij had er verstand van. Ja, en daarom. Van dat, eh, en hij, nou, wat, wat, ik, wat ik zo bijzonder aan hem vond, hij, was, hij had een, echt een geweldige visie uh, op het politiewerk. En daar was hij ook voortdurend mee bezig. Uh, en en, en om, op dat punt is hij echt voor heel Nederland uh, uh, ongelooflijk belangrijk geweest. Hij heeft bij zijn afscheid uh, gezegd, ik ben blij dat ik Amsterdam een stuk veiliger heb kunnen maken. Het bleek uit, uit de cijfers dat Amsterdam veiliger was geworden. Hoe heeft hij dat gedaan? Nou, hij, dus, wat ik al zei, hij had daar hele, hele slimme ideeën over. Hij heeft het, het begrip tegenhouden heeft hij geïntroduceerd. Dat vinden we nou allemaal heel normaal. Maar toen had hij gedacht, van, nou, je kan wel al die criminelen achterna gaan zitten als ze wat gedaan hebben. Maar je kan veel beter proberen om het ze van tevoren moeilijk te maken. Mm -hmm. maar hoe deed hij dat? Nou ja, door, door, door, ja gek, dat, dat heet in Amsterdam de ABC's, hè, de, de, de Amsterdamse beroepscriminelen, Wisten ze wie het waren? Die zat hij op de huid. Ja. Ze wisten, en, hè, dat was een van de dingen die hij bedacht heeft. Tweede was dat hij zei, die veelplegers. Eigenlijk zijn het er maar een paar, het zijn er natuurlijk heel wat. Maar die zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de criminaliteit in Amsterdam. Dus die moet je achter de vodden zitten. En dat was een tweede idee. Een derde idee was dat hij zei van je moet veel beter samenwerken. Niet alleen maar binnen de politie, maar ook met allerlei andere instanties. Hij vond ook dat je in de wijk aanwezig moest zijn. He? Ja, zeker. Dat was ook een van zijn gedachten. Uh, niet achter het bureau zitten, maar echt aanwezig zijn. Dus nou ja, daar heb je zo wel drie, vier dingen die we nu allemaal normaal vinden. Maar waar hij echt uh, ja, de, de, de, de man is geweest die dat bedacht heeft. En is dat nog steeds praktijk in Amsterdam? Ja, dat zijn allemaal. Uh, een absoluut. En wat ik me ook herinner. Hij was een keer naar, uh, naar Rusland geweest. Toen kwam ik terug. En toen zei ik. Ik kom dan zo terug. En uh, eigenlijk zijn er helemaal geen grenzen meer. Vroeger kon je mensen nog aan de Nederlandse grens. Of aan de Duitse grens. Kon je iemand tegenhouden. Dat is er allemaal niet meer bij. Dus we zullen dat anders moeten doen. En hij ja, had het wel over, over een slotgracht die je zou moeten maken. Een virtuele slotgracht. Om op die manier ook te weten dat als op een gegeven ogenblik mensen, om het maar zo te zeggen, zijn gebied binnenkwamen. Dat je dan wist dat ze er waren. Ja. Zou je hem nou vernieuwend willen noemen? Of, of putte hij ja, gewoon uit zijn ja, gigantische ja, ervaring als politieman? Maar, maar ik, ik, ik, ik was te snel met antwoorden. Ja, zeggen, ja, ja <laughs> ik wou zeggen of putte hij nou gewoon uh, uit zijn gigantische ervaring als politieman en dacht hij gewoon logisch. Jawel, maar, die, maar, maar, maar, maar bovendien had hij dus, en ik gaf u daar drie, vier voorbeelden van, kwam hij ook telkens met, met, met ideeën die op dat ogenblik echt nieuw waren. Dus ja, hij was zeer verdienend. En natuurlijk putte hij daarbij ook uit zijn ervaring als politieman. Toch kon zijn uh, harde optreden richting de onderwereld um, geen eind maken hè, aan het extreme geweld. We hebben het gisteren weer gezien. Stanley ja. uh, Hills is geliquideerd. Ja, dat blijft een probleem. Het overleiden nou. van Jelle Kuijper. Ja. Ja, ja. Ja. ja. Maar dat, was hij daar gefrustreerd over? Ja, natuurlijk. En dat is iedere politieman. Dat is Bernard Welter die, die, die was en is dat ook. En terecht. En, en, en, en, en in, de, in de loop van de tijd werd, werd die frustratie ook steeds groter. Omdat je dacht van, ja kom zeg. Die criminelen die hier maar gewoon een gang kunnen gaan. Dat is echt een, een schoffering van de rechtsstaat. Ik geloof dat Jelle Kuiper dat ook ooit zo zelf gezegd heeft. Mm -hmm. Bernard Welter uit hetzelfde hout gesneden? Ja, die is, dat is ook, ook een man die, die, die, die voortdurend loopt na te denken... van hoe kan je nou de zaak weer veiliger maken? Hoe kan je met nieuwe ideeën komen? Mm -hmm. Wat dat betreft is dat, staat hij echt ook in de voetsporen van de treedtie van Jelle Kuiper. Ja. Jop Cohen, dank dat u ons even te woord wilde staan. En stil ja, wilde ja. staan bij het overlijden van de oud-korpsje van Amsterdam Jelle Kuiper. Is uw bedrijf afhankelijk van een auto- of wagenpark? Dan is stilstaan geen optie.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 Radio 1, het NOS-journaal. Gaddafi geeft korte toespraak minstens 65 doden bij aardbeving in Nieuw-Zeeland. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. De Libische kolonel Gaddafi is in Tripoli en niet in het buitenland. Dat zei Gaddafi zelf op de Libische staatstelevisie. We hebben hier een kunt... Ik kan het hebben met de mensen van de Graaf hij zei dit leunend uit een auto onder een paraplu. Geloof niet wat er wordt gezegd op de tv-zenders. Die zijn van zwerfhonden, voegde hij eraan toe. Zijn toespraak duurde 20 seconden. Een groep Libische legerofficieren heeft alle militairen opgeroepen... zich aan te sluiten bij het volk. Daarmee de leider af te zetten. De officieren zouden hebben opgeroepen tot een militaire mars naar Tripoli. Volgens betogers zijn in Tripoli alleen al 250 doden gevallen. Toen gisteren straaljagers, helikopters en tanks het vuur openden. Dat zegt ook Mohamed Ali Abdallah, de tweede man van de Libische oppositiepartij NFSL, die op dit moment in Londen zit. De latest report we have is at least 250 bodies have made their way to the hospitals of Tripoli. With many, many more bodies still remaining on the streets because people are afraid to retrieve them, voor uh, fear of being shot at or, or bombed. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren. Nederland wil vandaag een vliegtuig naar Tripoli sturen om zo'n 100 Nederlanders op te halen. Verder komt vandaag de VN Veiligheidsraad bijeen om te praten over de situatie in Libië. In Nieuw-Zeeland zijn bij een aardbeving zeker 65 doden gevallen. De Beving was in de stad Christchurch. De verwachting is dat er nog meer doden onder het puin worden gevonden. Beving had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Correspondent Robert Portier. Het is één grote chaos op dit moment in Christchurch. En uh, alle hulpdiensten zijn druk bezig om uh, branden te blussen... en om mensen uit de gebouwen te halen. Allerlei gebouwen zijn ingestort. Er zitten tientallen mensen nog vast in gebouwen. En er hadden veel meer doden kunnen vallen, vertelt Robert. Omdat... Uh,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 De huisvriend van de koninklijke familie zei zaterdag in het EO-programma Blauw Bloed dat de koningin gecensureerd is door de PVV. Hij zegt geen spijt te hebben van die uitlatingen, maar ik vind het wel jammer dat het geruis is veroorzaakt. PVV-leider Wilders zei gisteren dat hij nog nooit iemand heeft gecensureerd, laat staan de koningin. Twee Iraanse oorlogsschepen zijn met enkele dagen vertraging begonnen aan de omstreden vaart door het Suezkanaal richting Syrië.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 Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online. Het is koud buiten. Temperaturen liggen gemiddeld rond min 5. En in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen vriest het zelfs 7 graden. Maar gelukkig staat er wel iets minder wind dan gisteren. De zuidoostenwind die is zwak tot matig. Verder is het helder en later ook zonnig. Maar in de loop van de dag verschijnt er vanuit het westen wel wat sluierbewolking. Vanmiddag wordt het dan in het zuiden 2 tot 4 graden, maar in het noorden komt de temperatuur nauwelijks boven het vriespunt uit. Vanavond en vannacht, dan wordt de bewolking steeds dikker en draait de wind van het zuidoosten naar het zuiden. Dat is een teken dat er een weersverandering aankomt. Morgen is het zwaar bewolkt en in de loop van de middag bereikt het neerslaggebied de westkust. Deze neerslag die zal uiteindelijk de koude lucht verdrijven. Dat gaat gepaard met regen in het westen en ijzel en sneeuw in het oosten. Voor de neerslag uit worden het nog 0 tot 4 graden, maar daarna loopt de temperatuur geleidelijk op. Donderdag zitten we in de zachte lucht en wordt het 5 tot 8 graden. En de rest van de week blijft het licht wisselvallig en een stuk zachter dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is minder druk dan gebruikelijk. Veel mensen zijn vrij vanwege de voorjaarsvakantie. Op de A12 Den de Haag richting Utrecht staat wel een file tussen Gouda en Reewijk van 4 kilometer. En ook op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen Gorle en Molgestel, 5 kilometer. Geen megastallen, maar moldepoelen. poelen. partij voor de dieren.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 voor alle informatie en inschrijven voor 5 of 10 kilometer... naar spierenvoorspierencityrun.nl. Dan loop jij op 17 april ook mee. 8 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl en dan doorklikken naar weblogs en dan verschijnt daar binnenkort een blog, een nieuw blog... Uit het is alweer anderhalve week geleden dat de Egyptische revolutie een climax bereikte. Mubarak is weg, het Gierplein weer leeg, denderen nu auto's overheen. Maar hoe is het in Egypte na de revolutie? We spraken de afgelopen weken in de uitzending regelmatig met Hussein El Shafi. Een demonstrant uit de stad Alexandrië. Nu de opstand voorbij is, schrijft hij voor ons wekelijks een blog... om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in zijn land. We hebben zo'n blog vertaald. Vandaag zijn eerste bijdrage, Egyptes Nationale Droom. Ik, Hussein El Shafé, woon 200 kilometer van het Tahrirplein. Maar toen ik thuis kwam na de revolutie, voelde het als een cultuurschok... Het was alsof ik terugkwam in Egypte... na een lange tijd in een heel andere samenleving te hebben geleefd. Als ik aan Egypte denk, denk ik aan corruptie, vervuiling... slechte manieren en oppervlakkigheid. Maar in een paar dagen veranderde mijn beeld van Egypte. Het beeld dat ik van jongs af aan had van mijn land. Dat gebeurde op het Tahrirplein. Egypte werd daar, utopia. Netjes in de rij staan... Afval in de vuilnisbak. Mensen glimlachten naar elkaar, boden elkaar eten aan, water en sigaretten. Deelden hun dekens in de koude nachten. Radicale moslims waardeerden rockmuziek en stand-up comedy. Atheïsten applaudisseerden bij de toespraken van de moslimbroederschap. Christenen vormden een menselijk schild om biddende moslims. Een man met een lange baat maakte grapjes... en dronk thee met een meisje in een strakke spijkerbroek.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 Ik heb deze column onze nationale droom genoemd. Maar om uit te leggen wat ik daarmee bedoel... moet ik eerst vertellen wat die droom was voor de 25e januari. De dag dat de revolutie begon. Emigratie. Onze nationale droom was emigratie. De meeste van mijn Facebook-vrienden die de revolutie ondersteunden, wonen en werken in de Verenigde Staten... Groot-Brittannië, Duitsland, Canada en Australië. Zij verloren het geloof in hun eigen land... dat te lang was bestuurd door egocentrische dictators... die liever ons bloed dronken dan onze vrijheid te laten leven. Ik ben 26 jaar. En als ik kijk naar de generatie van mijn ouders... zie ik slechts angst en negativiteit. Tijdens de moeilijke dagen van de revolutie... balanceerde Egypte op de rand van een burgeroorlog... Het plein stond vol jonge mensen, terwijl de aanhangers van Mubarak opvallend genoeg bijna allemaal boven de 45 waren. Deskundigen schrijven dit toe aan het Stockholm-syndroom. De oudere generatie is zo lang geterroriseerd door het regime dat ze zich identificeren met de onderdrukker en hun droom van vrijheid op hebben gegeven. Ik geloof dat de jongere generatie, de groep mensen die op 25 januari opstond tegen het regime, nog niet volledig besmet is met het Stockholm-syndroom. We hebben nog een beetje geloof in een ander Egypte. Ons Egypte. Er is nog ruimte om te zoeken naar een nieuwe nationale droom. Vanaf vandaag is Egypte ook echt mijn land. Ik gooi geen vuilnis meer op straat. Ik stop voor een rood verkeerslicht. Ik betaal geen smeergeld meer. En ik doe aangifte van corruptie. Geen enkele agent kan mij nog vernederen. Ik ga mijn stem laten horen. Want met mijn stem kan ik zaken veranderen. Dat heb ik geleerd van mijn cultuurschok. En dat is de nieuwe nationale droom van Egypte. De eerste blog was dit van Hussein El Shafi. De volgende gelukkig nog meer. Reageren kan op weblogs.nos.nl. En daar kunt u hem ook nog even terugluisteren. Nog een dikke week kunt u gaan stemmen voor de Provinciale Staten. De lijsttrekkers van de politieke partijen willen u doen geloven... dat u op 2 maart op hen kunt stemmen. Dat is dus niet zo. Kiezers stemmen op vertegenwoordigers in de Provinciale Staten... die op hun beurt weer dan de afgevaardigden in de Eerste Kamer kiezen. En dat gebeurt pas op 23 mei. Dan pas weten we definitief of de regeringscoalitie... ook in de Eerste Kamer een meerderheid haalt. Daar gaan we over praten met onze verslaggever in Den Haag. Marcel Bril. Marcel, hoe zit het nou in elkaar? Ja, ik zal proberen om er geen droog lesje staatsrecht van te maken... want het is allemaal nogal ingewikkeld. Maar wij kunnen inderdaad alleen stemmen op 2 maart... op kandidaten van partijen die meedoen in de provincie waar je woont. Dus op een provinciale SP'er, een provinciale PVV'er... en ga zo maar door. De kiezer stelt alleen de provinciale staten samen. Nou, en die provinciale staten, die nieuw gekozen provinciale staten... kunnen op 23 mei zeggen wie ze in de Eerste Kamer willen hebben. Dus dan is de rol van de kiezer allang uitgespeeld. Indirect hebben we dus wel... In invloed op hoe we de Eerste Kamer uh, samen gaan stellen. Uiteindelijk in Nederland uh, fikse invloed ook, want wij wijzen uh, aan... wie de Senaat gaat samenstellen. En dat heet de getrapte verkiezingen. Ik hoorde laatst iemand op straat die zei... ik ga op Roger van Boksel stemmen. Jammer maar helaas, dat Vergeten. gaat niet lukken. Want die is lijsttrekker van D66, maar van de Eerste Kamer. Dus we kunnen niet stemmen op de mensen die we in debatten zien en horen. Nou, dat was toch wel een prettig lesje staatsrecht, hoor, uh, Marcel. Ja. Um, Hé, hey, die campagne, we zeiden het net... Leven draait natuurlijk om de vraag. De hele tijd al krijgt het kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer. Is het dan denkbaar dat we na de verkiezing op 3 maart het nog niet weten. Dat is zeer goed denkbaar zelfs. Tuurlijk wel wordt zo'n beetje uitgerekend... wat de uitslag van die provinciale verkiezingen zou betekenen... voor de Eerste Kamer. Maar die berekening geeft geen zekerheid op die derde maat. De day after. Uh, zeker niet als die uh, net zo spannend is als de peilingen tot nu toe. Die berekening. Twee weken geleden uh, was het nog zo... dat er een krappe meerderheid voor de coalitie was. En vorige week zag je in de peiling dat die meerderheid weg was. En bovendien moeten al die statenleden dus nog hun stem uitbrengen. Uh, dus het kan nog wel... Uh, wat anders gaan dan uh, gepland en gedacht, met eventueel grote gevolgen. Maar die statenleden die gaan natuurlijk de stem uitbrengen op hun eigen partijleid. Dat is grotendeels absoluut zo. Uh, en daar zijn bij veel partijen ook wel gewoon afspraken over gemaakt. Maar laten we een voorbeeld uh, noemen. De regionale partijen, wat doen die? Ze hebben een vertegenwoordiger in de Eerste Kamer, die heet de Onafhankelijke Senaatsfractie. Maar ja, zij komen vooral op voor de belangen in hun eigen regio. Maar je kunt je voorstellen, misschien zijn ze wel voor of tegen dit kabinet... en dan kan uh, uh, een van hen of meerdere mensen die kunnen zeggen... weet je wat, ik ga op een coalitiepartij stemmen of juist op de oppositie. Nou, vanzelfsprekend hoopt en verwacht de onafhankelijke senaatsfractie... dat die regionale partijen gewoon op hen gaan stemmen. Maar het mag en het kan. Uh, en dat kan dus een verschil maken, ook voor... Andere partijen zou het uh, ook wel eens een strategische handige zet kunnen zijn... om uh, niet een keertje op hun eigen partij te stemmen. Dat is heel ingewikkeld, dat zou ook de ja, details zijn. Nou gesparen. wordt het te moeilijk, hoor. <laughs> maar uh, een van de redenen is dat uh, bijvoorbeeld Zuid-Holland... dat is een uh, grotere provincie dan Flevoland... dus ja, dan uh, heb je meer invloed. Dus bijvoorbeeld voor de VVD kan het slim zijn om het CDA een handje te helpen... en zo kan er uiteindelijk nog een meerderheid halen. Nou, erg ingewikkeld. Vergeet het uh, allemaal aan detail. Maar wat wel goed is om te weten... Is is dat tussen de statenverkiezingen en de verkiezingen van de Eerste Kamer... dat dat de tijd is van de hogere wiskunde en de hogere politiek. Maar goed, eerst nog even naar de stembus dus op 2 maart... voor die provinciale statenverkiezingen, want die zijn ook best belangrijk. Ja, best belangrijk, Zijn Marcel Bril. En dan wordt het dus strategisch rekenen. Joris van der Kerkhof, doen ze daar ook aan in Noord-Holland... in strategisch rekenen? Ja, vast. In Noord-Holland uh, doen ze heel erg aan strategisch rekenen. Dat uh, doen niet ze niet aan, uh, aan goede verbindingen, Joris. Draai eens naar het raam. waar niet... Dan gaan we naar de raad er naar raad Dat wordt niks, joris. Dat gaan we niet meer doen. Joe. U hoort hem zo dadelijk. We gaan even proberen die verbinding te herstellen. Ja, Oké, okay, verkeersinformatie dan. We spreken straks trouwens met Bertus Hendricks uh, over Libië. Eerst maar eens even naar uh, Erwin de hart, want we willen weten hoe het is op de weg. Erwin, vertel. Nou, veel minder druk dan uh, normaal op een dinsdagbogen. Normaal staat er nu tegen de 200 kilometer. Dat is nu 44 kilometer in totaal. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat wel een file tussen en en Zoeterwoude Dorp van 7 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort bij Rotterdam Charlo's. Drie kilometer, dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, maar weer naar Libië. Want in Libië gebruikt kolonel Gaddafi nog steeds grof geweld... tegen de demonstranten. Er zouden afgelopen paar dagen honderden doden zijn gevallen. Verschillende Libische ambassadeurs nemen nu afstand van Gaddafi. Net als de vertegenwoordiger van Libië... bij de Verenigde Naties in New York. Ik was heel goed carefully wat er happening in Libië. En toen ik zag these people is being killed. Uh, every day and I see that the heavy machine guns being used against them. They are uh, innocent people. They want just to express their rights and the way the government is handling the crisis. It is unacceptable to me. Wij gaan, Marcel zei het al, naar Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van Instituut Klingendaal. Um, ja, Bertus, wij spraken jou gisteren ook. Toen was het nog niet duidelijk hoe de machtsbalans zou doorslaan. Maar als nu ja, dat soort topdiplomaten afstand nemen van Gaddafi... Hè, en ook wat uh, officieren hebben afstand van hem genomen... is dat een grote tegenslag voor hem? ja, het is een manifestatie dat het regime aan het desintegreren is en dat met name, laten we zeggen, de burgerlijke tak van de regering dat daar steeds meer mensen zich van hem afkeren, een ambassadeur hier, een ambassadeur daar, een minister van justitie, het is een soort grotervormende groter vormende golf van ontslagnamen en ook in het leger, het reguliere leger, die twee piloten die met hun Vliegtuig in Malta geland zijn, zijn toch ook allemaal niet mis te verstaande aanwijzingen. Mm. Het probleem is alleen. Kijk, dat de, de civiele tak en, en, de, en, en het leger, het reguliere leger... zijn niet de belangrijkste machtsbasis van Gaddafi. Het zijn die speciale veiligheidsbrigades... Eh, met de meest loyale eh, aanhangers van Gaddafi... die momenteel dood en verderf eh, zaaien. En eh, aangevuld met, met huurlingen, voornamelijk uit Afrika... die geen enkele binding hebben met eh, de, de libische maatschappij... en dus niet gehinderd worden door eh, het idee... dat ze misschien hun eigen familieleden zouden kunnen raken. Dus... Eh, dat is een beetje het probleem. Het is duidelijk dat het regime op zijn, zijn laatste benen loopt. Maar zo'n regime kan nog ontzettend veel kwaad aanrichten. En alle berichten wijzen erop dat dat nog steeds doorgaat. Gisteravond ging het bericht dat Gaddafi via de staatstelevisie de natie zou gaan toespreken. Dat kwam er maar niet van. Uiteindelijk bleef het bij een reactie op straat vanuit een auto. Halfstaand met een paraplu boven zijn hoofd. Waarin hij even alle internationale televisiezenders zwerfhonden noemde. En hij niet naar de jeugd van Tripoli ging omdat het regende. Wat vond je ervan? Ja. Nou, het was de meest surrealistische uh, verschijning van uh, Gaddafi. Ja, ik lach nu, want er valt me weinig om te lachen, ja. maar het, het is ook zo krankzinnig. Um, en, uh, kijk, 22 seconden heeft het geheel geduurd, hè? heeft uh, iemand getimed. Nou, dat is voor, uh, uh, voor Gaddafi een kortheidsrecord. Normaal is hij niet van het scherm weg te slaan. En uh, de, de, dan eindeloos, uh, dan, dan raast hij maar door. Maar dit was niet de indruk, het uh, was niet iemand die de indruk wekte dat hij uh, gewoon alles nog goed op een rijtje heeft. En, eh, ik vond het dus een, een enorm contrast met het, eh, de avond tevoren toen zijn zoon... Eh, keihard, eh, heel rustig, eh, maar wel heel lang uitleggend... van nou, dit wordt een burgeroorlog, eh, jullie kunnen kiezen. Eh, we staan op een kruispunt van wegen. Eh, en wij zullen tot de laatste man vechten. Daar kreeg je de indruk dat hij dacht dat hij nog eh, de controle had... over de situatie hierbij. Eh, de verschijning van Gaddafi met die 22 seconden... Er was ja, ronduit Pathetisch, mm, dat ja, impliceert toch dat uh, de kat langzaam in het nauw begint te komen. Heeft er iemand in de Arabische wereld of daarbuiten wellicht nog invloed op hem? Nee, um, ik, ik denk eerder dat uh, dat. Uh, alle pogingen van alle kanten, die men erop, met name de Libische oppositie, om in te grijpen, dat is ontzettend begrijpelijk. Maar ik zie dat niet op korte termijn gebeuren. Er is een verzoek dat men, net als met Irak, een no-fly zone zou instellen. Dat was van die tweede man van de Libische ambassade bij de VN. Maar dat is, wordt allemaal niet zo snel uh, geïmproviseerd. Dat mm -hmm. zijn hele belangrijke uh, beslissingen. Een oproep van een Libische geestelijke om uh, aan, op Tunesische leger en het Egyptische leger om in te grijpen. Ja, dat zal ook allemaal niet zo gebeuren. Um, maar uh, ja, ik, ik vrees dat er nog in, een kat in het nauw maakt rare sprong. Ja. En dat geldt zeker voor uh, Gaddafi... die het die hele idee dat ze aan zijn 41-jarige bewind ten einde zou komen... kennelijk niet kan accepteren. Nee. Maar uh, ja, ik vrees toch voor hem... Uh, en, en, en je moet het hopen voor het Libische volk dat het inderdaad zover komt. Het feit dat de Arabische Liga en de VN-veiligheidsraad bij elkaar komen vandaag... gaat dat nog invloed hebben, Bertus? Nou, het is allemaal uh, poging om hem duidelijk te maken. Het is afgelopen. Je kunt misschien je lijf nog redden door uh, ergens uh, proberen onderdak te vinden. Misschien dat hij in Zimbabwe nog uh, asiel kan krijgen. Maar uh, ik vrees dat er uh, niet heel veel uh, kan gebeuren. Uh, de, de druk opvoeren met alle mogelijke middelen. Dat zijn allemaal uh, stappen die, dat, die hem verder isoleren. Maar uh, dat zal hem, vrees ik, niet verhinderen om uh, in de laatste dagen van zijn uh, bestaan als leider van, van Libië nog uh, grote menselijke schade en, en dodental uh, te doen stijgen. Bertus Hendricks, dank je, Midden-Oosten deskundige van uh, Instituut Klingendal. Uiteraard houden we u ook deze ochtend weer op de hoogte over het nieuws uit Libië. Het is misschien wel verleidelijk om te denken dat je de Eerste Kamer kiest... maar daar kies je dus niet voor over ruim een week. Marcel Bril legde het net uit. Je kiest voor de provincie, Joris. En wat valt er te kiezen in Noord-Holland? Mooi, hè? Dit is de Bartel-Jorenstraat in Haarlem, waar de gedeputeerde woont. Uh, mevrouw Baggeman, um, loopt nu van huis naar, naar, het, naar het provinciehuis. Er valt heel veel te kiezen. Um, wat er net werd uitgelegd, u, als u gekozen bent um, in, de, in de provinciale staten, want u staat op nummer twee van de lijst... dan gaat u meteen wel op uw PvdA-mensen in de Eerste Kamer stemmen. Op mevrouw Bart. Uiteraard uh, doen we dat. Uh, ik ken Marleen Bart ook, uh, ook goed. Dus alleen daarom uh, zou ik al op de stemmen. Maar uh, wij stemmen netjes op uh, onze pvda collegas in de Eerste Kamer. En waar gaat het dan hier over? U gaat over jeugdbeleid bijvoorbeeld. Is de jeugdzorg die van u, van de provincie, naar de gemeentes gaat... is dat dan een thema waar uh, hard over gediscussieerd wordt? Nee, er wordt uh, over de jeugdzorg uh, uh, niet veel gediscussieerd. Uh, uh, wel, af en toe komt het uh, voorbij in, uh, in debatten. Maar um, ja, het is, het is niet een heel... Een heel uh, groot onderwerp tijdens deze verkiezingen. Dat eigenlijk, eigenlijk wel jammer. Ja, is het ook. Maar um, kijk, op het moment dat je er echt een gericht debat over uh, zou organiseren... dan uh, krijg je de discussie natuurlijk wel. Maar uh, op dit moment uh, gaan uh, de debatten toch vaak over de grote vraagstukken van de provincie. Bent u bekend in, hier in Haarlem? Nee hoor. Nee, dus als ik aan deze meneer zou vragen... Meneer, weet u wie dit is? Ik zou het niet weten. Nee, dan is dat en een flauwe vraag, maar ook een antwoord wat u wel verwacht had. Ja, absoluut, absoluut. En moet u als gedeputeerde niet bekender zijn? Ja. Nou ja, dat, dat, ik weet het niet. Ik, uh, het, het hangt natuurlijk niet altijd af van de bekendheid uh, die je hebt. Dus het zou makkelijk zijn, omdat mensen dan weten op wie ze kunnen stemmen. Maar... Het is, de afstand is natuurlijk ook wel groot. Ik was vorige week bij de wijkraad in, uh, in Parkwijk. Ja. En toen zeiden dus ze ook, ja, uh, we zien nooit iemand van de provincie. En toen was u daar. En toen was ik daar. Ik zeg, als jullie me uitnodigen, ben ik er altijd. Maar er wonen 2,6 miljoen mensen in Noord-Holland. Je kunt niet van mij verwachten dat ik iedereen ook persoonlijk ontmoet. Ja, nou ja, goed. U, u gaat in ieder geval nu naar het provinciehuis. We zijn inmiddels van uw huis door de Barteljorenstraat. Op de grote markt teruggekomen. Goh, wat een mooie stad. Een beetje door de stad heen lopen. naar uw prachtige eh, provinciehuis en kijken wat daar te doen is. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hij is in Tripoli. En niet in Venezuela, dat heeft de libische leider Gaddafi gezegd... op de staatstelevisie, Ik had het net even over met Bertus Hendricks. Volgens de zender was het een live-uitzending... vanuit de woning van Gaddafi in de hoofdstad Tripoli. Ondertussen berichten ooggetuigen op nieuwszender Al Arabiya... van een bloedbad toen gisteren straaljagers over Tripoli vlogen. Op Twitter is ondertussen veel beroering... over de bombardementen op de eigen bevolking. Sommige mensen hebben het zelfs over genocide. Iemand vraagt zich af waarom het Westen niets doet... om de militaire acties vanuit de lucht... ...tegen te houden. Bij Saddam kon het Westen het toch ook. Iemand anders pro probeert de rest een hart onder de riem te steken... ...door te zeggen dat Gaddafi, Mubarak en Ben Ali steunden. ...en dat die twee inmiddels niet meer aan de macht zijn. Bijzondere foto trouwens van Gaddafi op uh, pagina 3 van uh, de Volkskrant. Typische foto van hem. In uh, zijn... Uh... Uniform, zonder bril op, zoals we hem kennen. Volgens de Volkskrant heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon 40 minuten met Gaddafi gebeld in een poging het geweld te stoppen. Eh, CNN meldt dat de twee een lange discussie hadden. Of het gesprek iets heeft opgeleverd, is niet duidelijk. De VN-veiligheidsraad komt vandaag achter gesloten deuren bij elkaar. Dat geldt trouwens ook voor de Arabische Liga. Eh, op de website van Al Jazeera staat een live blog eh, over de gebeurtenissen in Libië. En ook de NOS zal weer een live blog bijhouden vandaag. Dat is ook ander nieuws uit de regio. Tunesië heeft Saoedi-Arabië namelijk om de uitlevering gevraagd... van de echtgenoten van de gevluchte president Ben Ali. Meldt het staatsbureau Leila Trabelzi en haar familie... zouden zich als een maffia-familie hebben gedragen... door zakenlieden geld af te persen en belangen in hun ondernemingen op te eisen. Op die manier zouden ze een enorm fortuin hebben vergaard. We verlaten de Arabische regio. gaan naar nieuws uit Eigenland. Asielprocedure in Nederland wordt flink aangescherpt. Asielzoekers krijgen sneller te horen of ze kans maken om in Nederland te blijven. Op deze manier wil minister Leers van Immigratie en Asiel... jarenlange beroepszaken voorkomen, zegt hij in een interview met de Telegraaf. Ook gaat het mes in de vergoedingen voor asieladvocaten. De vakantieregeling van scholen gaat op de schop. Middelbaar scholieren krijgen in de zomer een week minder vrij. Meld trouw. Niet zeven, maar zes weken. Voorjaars- en herfstvakantie blijven gespreid, maar vanaf het schooljaar 2020. 2013 worden na zomervakantie ook kerst- en meivakantie centraal vastgelegd. Die vrije dagen vallen dan in het hele land op dezelfde datum. En tot slot, zo zagen we Geert Wilders nog nooit kopt het AD. Er zijn daar drie foto's van de PVV-leider geplaatst. Uh, op de eerste knuffelt Wilders met een katje. Op de tweede laat hij een hond uit. En op de derde schenkt hij koffie aan ouderen. Geert Wilders heeft zich volgens het AD van zijn meest zorgzame kant laten zien... tijdens zijn allereerste campagnedag voor de Statenverkiezingen. Na acht uur in het Radio 1 Journaal. Het laatste nieuws uit Nieuw-Zeeland. Het aantal slachtoffers uh, tegenover van de aardbeving, Daar zware uitbeving Christchurch loopt. Maar op u hoort het laatste nieuws. Voor zover we dat kunnen krijgen vanuit Libië. En we hebben het ook over de evacuatie van de Nederlanders in Libië. Onze verslaggever is op het vliegveld van Eindhoven. Daar staat een militair toestel klaar om ze op te halen.